Zwarte Piet gaat veranderen, zegt burgemeester Van der Laan van Amsterdam. De ingezette lijn van afgelopen jaar, een Piet zonder kruishaar, oorbellen en rode lippen, wordt doorgezet. Zwarte Piet blijft door de schoorsteen gaan en blijft cadeautjes brengen. Het heeft volgens Van der Laan niets met het koloniale verleden te maken. De Verenigde Naties hebben de hoogste alarmfase voor een humanitaire crisis afgekondigd in Irak. De VN doet dat vanwege de tienduizenden mensen die in het noorden op de vlucht zijn geslagen voor terreurstrijders van IS. De hoogste alarmfase houdt in dat de VN onder meer extra geld, voedsel en water naar de vluchtelingen kan brengen. Spoorbeheerder ProRail doet de komende herfst een proef met het weglezeren van herfstbladeren. Het idee is dat de blaadjes zich door de hitte van de lasers niet meer aan de rails kunnen hechten. Bladeren op het spoor leiden vaak tot vertragingen. Zwemmer Ferry Weertman is op de 10 kilometer in open water Europees kampioen geworden. Het was vlak voor de finish nog spannend, maar in een eindsprint liet hij een Duitser en een Rus achter zich. Gisteren werd Sharon van Rouwendaal op die afstand al kampioen bij de vrouwen. Op de EK Atletiek in Zurich heeft Daphne Schippers zich overtuigend geplaatst voor de halve finales op de 200 meter. Die zijn vanavond. Gisteren won ze goud op de 100 meter.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 Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat file door een ongeluk tussen knopen lunetten en Woerden. 3 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam, Voorknopen ter rechterplein 2 kilometer na een ongeluk op de parallelbaan. De rechterrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum, voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu ZFM luncht. Het is tijd om te lachen luisteraars. 1 uur. En, uh, bij Ziervem lunch. We zitten weer tot het Noki! We zitten weer tot het Noki! Goeiemorgen! Goeiemorgen! Dat zijn Beb en zo gezellig, kom er gauw bij, want het uh, is heel al, bijzonder. hoor. Joop uh, niet meegenomen? Hè? Ja, daar ben ik al hoor, daar ben oh, ik al. Oh ja, Joop, hey. die kwam hey, gelijk hey, met hey, ons binnen. Ja, daar ben ik. Nou, wat is dit? Moet ik me jas uitdoen of kan ik gelijk weer beetje. Nou, uh, heel bijzonder. Ah, Joop, wacht ervoor, want er is niet zomaar iets hoor, uh, iets, heel uh, bijzonder. Heel bijzonder, het is niet nee, voor de radio. Dat is de koffie! Dat is niet zo bijzonder mee, Dat was een golfie. Het is een plaat toch nou, ja, ja, dat, dat is bijzonder. het bijzondere. Ja. Zeg maar, luister eens. Mijn amateurhoek en zo zitten ja. er allemaal al in. He. Ja, over Ja, jou. Daar beginnen we gelijk mee. Laat en, het nee, even even straks, me denken. Kijk zo straks, te De verzoekhoek en zo. Ja, daar hou ik wel van, ja. Daar hou ik wel van, zee. De amateur. Ome Joop. Ja, dat horen die meisjes zelf ook wel, joh. Nou, zeg dat, ze de baan... eh, goedemorgen zegt zeg hier is dan weer ome Joop met zijn amateur ook. Nou, er komen weer een stelletje van die amateurs, vertel eens, joh. waar ben ik nou weer helemaal voor van huis gekomen, he? weet nee, niet, ome Joop. Maar het is die man daar met die helm op en met die regenjas aan.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 Wim Meer niet. Nee, joh, oh, dat begrijp ik even verkeerd. Dat begrijp je verkeerd. U, u schrijft nou Wim Meer niet, maar hij bedoelt hij heet gewoon. Wim Meer niet. Hij heet Wim Meer niet. Ja, nou, dat heb ik toch. Wim Meer staat hier toch? Hier. De heer Wim Meer niet. Oké, okay, oké. Okay. Ja, laat maar gaan. Laat, gaan, laat maar gaan, laat ja. maar gaan. Mooi. Vertel eens, joh, Meer niet. Wat ga je zingen? Kom, ik ken mij nog minder schelen. Van mij ga je meteen naar huis toe. daar vraag ik je niet voor. Nou, mijn Joop, maak toch niet zo druk nee. altijd. Ik heb zo een leuk abber, idee. Luister, oh, uh, je, je, je had in de tijd, je had in de tijd. ja, ja. ja. ja, ja. Ja. Nou, je had in de tijd had je zo'n carnavalsliedje, hoor. Dat, dat ging toch over oh, was Willem... Willempie. Ja, ja! Willempie, over Willempie. Nou, als we dat nou zingen met z'n allen, hè. Ja, dan ja, kan meneer me Willempie leuk, zelf joh, mee zingen me me met zijn liedje, hè. Nou, ik hou er anders helemaal niet vol, mensen. Ja, dat is ja. leuk, jongens. Nou, daar gaan we, hoor. Allemaal klaar. Hey Willempie, wat vind jij eigenlijk van Ome Joopse oren? Hey, joop. ja. Ja, hey, hij staat er niet omheen te loggen, hè, hey, die Willempie? Zijn er flinke jongens, hè, hey, Willempie? Ja, oh. maar hallo, hey, we staan er niet omheen te loggen, hè? Er dus ook je bij in elkaar, hè, oma! Nee, Joop, ik zeg alleen tegen hem, wat vind je van die oren van Ome Joop? Bijna nou, die man? Weet je dat ik momenteel op een dieet ben? Ik ben op een heel streng dieet. Ben jij op een, een vermageringskuur? Ja, weet je wat ik heb? Ik heb een zintonic-kuur. Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat hoor ik nou? Een zintonic-kuur? Daar ja, hou ik ook wel van zee. hè? tonic, hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je 15 glazen gin tonic per dag drinken. Oh ja? En, en dan komt de vermagering vanzelf? Nou, dat niet, maar na 15 glazen gin tonic en het je niet meer schelen dat je dik bent. Nee, maar een duppelfie. Wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo? Dat was de koffie. Ja, daar zou je een liedje van kunnen nou, maken, dat is Harry. Heel, heel leuk om een liedje op te maken, Harry. Van de koffie? Ja, over dat je steeds de koffie laat vallen, zou een heel leuk liedje zijn eigenlijk. Jongens, dat kunnen we toch maken, Harry? Oh, ja, lijkt Zingen ze een leuk. liedje ja. gezellig? Dames en ja, heren, dames en heren. Ja. Gaat iets heel leuks beginnen. Harry Nak gaat namelijk een liedje zingen. En dat heet Harry, hoe heet het? Narring ja. de golf. Het is toch een zelle maar maar is leuk kleur Wanneer de soms visite komt, dan lang ik me ne deur bam, bam. Want als ik met de koffie kom, hou die er een zijn mond Ik doe het altijd heel precies en het dan ook goed op Ik kijk goed waar ik ga en sta als misgaat roep ik stop ik ga zachtjes door de deuren heen voorzichtig op de trap Maar altijd als ik binnenkom gebeurt dezelfde grap Ik moet doen, nee, nou ja, ik weet het niet Ik heb er alles andere gedaan op allerlei gebieden Zelfs met een toetje en een bel gaat het nog altijd mis Ik weet saw them play, but they hung about a lot. Luisteraars, en als je werkloos bent, dan uh, is het altijd goed om toch lekker bezig te blijven. Want ook al moet je zoeken naar werk, thuis zitten achter de geraniums, dat is niet de oplossing. En het is ook beter voor je cv. ...voor je curriculum vitae, zoals dat met een duur woord heet... Om, ...om lekker bezig te blijven. En als je dan gaat solliciteren bij een nieuwe baas... ...dan ziet hij altijd dat je de gedurende de periode... ...dat je dus na werk zocht, toch bezig bent gebleven... ...met allerlei vrijwilligerswerk. Nou, u weet het, dat zo op de donderdag is het altijd te doen gebruikelijk ...dat we rond de klok van kwart over één... ...aandacht besteden aan de vrijwilligerswerk. Gaan we ook vanmiddag weer doen... ...en ik geef graag het woord aan Dolly Tempierik. Ja, goedemiddag luisteraars. Ja, niet zoals u gewend bent, het uh, melodietje, het, uh, de entree van de Beatles. Die kunnen we even niet vinden. Ik weet niet waar Ruud hem verstopt heeft. Misschien zit hij gewoon in zijn tas nog. Maar we doen het even op deze manier. We besteden nu aandacht aan de vrijwilligersvacature van de week. En deze week is het een hele leuke. Hij is zo enig. Ik ga het u vertellen. Is dat voor mij dolly of... Uh... Vast wel, want ja. je bent een stekelig typeje. Dus je komt ervoor in aanmerking. Oh jee. Ja, dat kan ik je. Je voldoet helemaal aan het profiel. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Vertel. De egelopvang in Haarlem is op zoek naar vrijwilligers. die voor een uh, egeltje kunnen zorgen. die uh, in nood is gekomen. En dat mag volgens mij eventueel thuis. Maar als je niet dagelijks voor een egeltje. moet je mij horen. een egeltje kunt zorgen. Maar wel graag wil helpen, de egelopvang is ook op zoek naar vrijwilligers... om mee te helpen in de opvang voor de maanden september, oktober, november en december. En de mensen van de egelopvang zijn dagelijks in de opvang aanwezig... en hebben het verschrikkelijk druk in deze periode... Dus als je zou dat, niet... Hoe zou dat komen? Want in december bijvoorbeeld. Want het ja. duurt tot december. Dan hebben ze toch winterslaap, of niet? Die beesten. Die gaan toch. Gaan... Het, het zou zomaar kunnen. Ik weet niet waarom. Ik heb getracht uh, informatie te krijgen. Maar ik heb helaas iemand aan de telefoon gekregen. die er niets van wist. Die vond dat niet aanstekelijk. En nee, nee, nee, nee. Het nee. was een beetje een prikkelbaar type ook. En dus <lacht> ik heb maar niet verder gevraagd. Nou ja, dit ja, is, nee, is een beetje onzin. Maar. Uh, die mevrouw die wist er niet genoeg van. En degene die het wel wist, die uh, was even niet op de post. Dus ik heb gezegd, ik maak er zelf wel even. Ik lees het allemaal wel voor en ik vertel er eventjes van. Ja. Maar dat is natuurlijk, als je van dieren houdt en, en egeltjes zijn... ja, die hebben toch iets, iets uh, troeteligs, hè? Ja, precies. Een bakje melk heb ik daar wel eens buiten voor gezet. Ja, dat moet je namelijk nou net niet doen, want dan krijgen ze buikklachten van. Oh jee. Ja, dat, dat kunnen ze niet tegen. Je kunt beter een bakje water voor ze neerzetten. Dan komen als... ze in de opvang. Dan heb je nog meer. Jij ja, hebt nog meer regeltjes. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, heeft, heeft u dus affiniteit met, met, de, met de egeltjes en de opvang uh, van de egeltjes? En u bent niet bang om geprikt te worden? En u houdt ervan om de handen uit de mouwen te steken? Want het is natuurlijk best wel veel werk om al die beestjes te verzorgen en alles schoon te houden. Nou, stuurt u dan een mailtje met uw motivatie naar de egelopvanghaarlem at gmail.com. U kunt ook bellen. Ik heb het volgende telefoonnummer voor u. Dat is 06-289-40779. Ik herhaal het nog even. 06-289-40779. Belt u dit nummer als u heel graag de mensen van de Egelopvang zou willen komen helpen de komende maanden. Ik ga deze oproep ook op de Facebook-site zetten... Van Zandvoort Lunch. Dus dat is www.facebook.com. Slash Zandvoort Lunch. Los van elkaar. Alle twee met een hoofdletter. En daar kunt u het even op teruglezen. Tot zover. Ik vind het de een oproep. Een, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik wist helemaal niet dat er bestond. Dat een egeltjesopvang. Och joh, ik denk dat we in Nederland van alles wel opvang hebben. Ja, bevangen, Alleen mieren niet, geloof ik. Maar voor de rest... Uh, nee, ja. man, was, man, is dat nou echt helemaal... Uh, Helemaal speciaal toegerust op die egelopvang. Wat hebben ze niet meer dieren dan? Of... Nee, daar bij de egelopvang gaat het alleen om egeltjes. Oh. Gespecialiseerd in egeltjes. Ja. Kijk, voor het, voor het andere werk zou je je bij, bij dierenasiel moeten melden. Als je wilt helpen. Daar zijn ook altijd alle handen welkom. Ja, precies. Maar deze week hebben we dus gekozen voor de vacature... van medewerker in de egelopvang. Nou, Dolly, even tot slot nog een keer telefoonnummer. 06 289 407-79... of een motivatie opsturen... naar egelopvanghaarlem@gmail.com gmail.com. En nou, dan komt het allemaal goed. Namens alle egeltjes, Dolly, hartelijk dank.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 But you worked and you grow richting het zuiden, maar daar zag ik hem niet. Toen keek ik richting het noorden en ja hoor, luisteraars, richting het noorden. Dat niet de noorderzon. Een oudje van Conny van den Bos. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weten, stond de snelkoppan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier met slagen klaar. Daar stonden al...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 Ja, ik ook al jaren overleden helaas, Connie van der Bos, uh, een van uh, Nederlandse uh, beste zangeressen, toch mag ik eigenlijk wel zeggen. Uh, als je man thuis komt, luisteraars, met uh, zo'n rode uh, uh, streep op zijn boord, dan is het niet best. Dan moet hij op de bank slapen, je man voor straf, natuurlijk. Wat wij zeggen, Dory? Op een bankje in het park. Doei, <laughs> <Ben> jij streng? erin? <laughs> and your car Stick on your collar, tow the to tail on you. Let's stick on your collar, say you. van Zandvoort, wetenswaardigheden uit de regio. Ja, lieve luisteraars, dan volgt hier een update... van het regionale nieuws van donderdag 14 augustus 2014. Vanaf 18 augustus rijden de herkenbare buurtauto's... Stop woninginbraken met daarin preventieteams... door meerdere wijken van Zandvoort. De teams gaan aan de deur in gesprek met bewoners... en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun woning. Burgemeester Niek Meijer gaat maandag 18 augustus mee tijdens het eerste bezoek. De teams bezoeken de wijken waar veel wordt ingebroken. De straten zijn geselecteerd aan de hand van politiegegevens. Alle bewoners hebben eerst een brief van de gemeente ontvangen... om aan te kondigen dat men een bezoek kan verwachten. En voor de uitvoering van het project worden preventieadviseurs van ISA Security ingezet... De preventieadviseurs zijn herkenbaar aan hun rode hesjes... met het speciale leeg logo. En uh, de preventieadviseurs hebben ook een opdrachtbrief... van de burgemeester bij zich. En het is niet de bedoeling dat de preventieadviseurs de woning ingaan... en ze verkopen geen producten. Dus uh, mocht er iemand bij u aan de deur komen die dat wel wil... dan zijn zij niet van deze teams en moeten ze niet binnenlaten. COC Kennemerland, de lokale belangenvereniging voor homoseksuele vrouwen en mannen, biseksuelen en transgenders, betreurt de sluiting van het enige gay café in Haarlem, Gay Café Wilsons. Gay Café Wilsons is al 36 jaar lang een begrip in Haarlem en wijde omgeving. Wij zijn zeer geschokt door het nieuws dat eigenaar Roland Smit faillissement voor zijn café heeft moeten aanvragen, al dus Diana van den Born, bestuurslid van COC Kennemerland. Het is een groot gemis voor de homogeen gemeenschap in Haarlem. Of de homo... Ja, de homogemeenschap. <laughs> We vrezen dat de LHBT's in de regio nu nog meer onzichtbaar worden. In 2012 was Haarlem nog roze stad van Nederland... en bruiste de stad een jaar lang met homovriendelijke evenementen... met natuurlijk als hoogtepunt roze zaterdag. En van de roze flow die toen door de stad ging, is niet veel overgebleven. De burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders, heeft woensdagmiddag het vierdaagse festival Haarlem Jazz officieel geopend. En waarom het saai aanpakken als het ook op een leuke manier kan? En dat moet Snijders gedacht hebben toen hij, onder luid gejuich van de Haarlemers, het podium beklom met zijn band Fox en de Meyers en de legende Jan Rijbroek. Na het optreden was het de eer aan Amy Perez om de jazzklanken over de grote markt te laten schallen. Haarlem staat vier dagen in het teken van jazz en op maar liefst vijf podia in de stad is er zol, jazz en pop te horen. Grote namen als Oletta Adams, Niels Geusenbroek, Crystal, Sabrina Starke, Sherma Roos, Van Velsen en Eva Simons treden de komende dagen op. Ik vertel u zojuist dat Amy Perez onder de grootheden behoort... die op het Harlem Jazz Festival optreden. Maar zij is ook zaterdag te zien, in, en te horen vooral... in Zandvoort op de Safari Club op 17 augustus... tijdens het Fair Food Festival, wat een heel groot evenement is. En vanaf 11 uur ochtends is er doorlopend iets te doen. Voor de kinderen, zowel als volwassenen, er is veel eten... En uh, er zijn leuke optredens, waaronder dus onder andere Amy Perez... de Sunny Street Band, Simone Veenstra, Laurin de Horst. En er is een surprise act om zeven uur. En Amy Perez is om kwart over drie op het podium te beluisteren. Nog meer lekker eten. Op 16 en 17 augustus zullen een aantal van Bloemendaalse restaurants waaronder sterrenrestaurants, zichzelf presenteren... tijdens het evenement Bubble and Bites op de Donkere Laan in Bloemendaal. Bubbles and Bites is twee dagen lang genieten van alles dat er te beleven is op gastronomisch gebied... met deelnemers uit de gemeente Bloemendaal, maar een groot aantal uit Bloemendaal zelf... zoals bijvoorbeeld Restaurant Chapeau, Krank Café Vreburg, Bartje Bloemendaal, De Rusthoek, De Uitkijk... Maar ook bijvoorbeeld restauranten Bokkendorens en het Brouwerskolkje uit Overveen zijn aanwezig. De restaurants zorgen voor een keur aan proeverijen voor een aantrekkelijke prijs. En het belooft één mooi en smaakvol evenement te worden met diverse artiesten en dj's die het geheel in gepaste sfeer muzikaal zullen ondersteunen. Bubbles and Bites is zaterdag 16 en zondag 17 augustus van 1 tot 11 uur. De overlast bij winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem is tot een minimum teruggebracht. De daling van de overlast is terug te zien in overlast- en criminaliteitscijfers, maar blijkt ook uit gesprekken met ondernemers. De gemeente heeft het afgelopen jaar intensief samengewerkt met politie, het openbaar ministerie en andere partners om de overlast van de criminele groep jongeren in Schalkwijk aan te pakken...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 Zandvoort volgt op de voet met 74,70 euro. En dan gaan we nu over naar, het, naar de weerberichten van vandaag. Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden, mensen? Ja, wat gaat het worden? Vanmiddag is het vrijwel overal droog en zijn er flinke zonnige perioden. De meeste kans op een bui is er in de kop van Noord-Holland. Maximum rond de 20 graden. De wind is matig uit het zuidwesten tot westen. En morgen is het overwegend bewolkt... en vallen de hele dag soms buien met kans op onweer. Tot zover het weerbericht. Waar de Dutch Swing band Peter Schilpoort en zijn, en zijn makkers... ja, uh, uh, jazz en Dixieland voornamelijk op het Nieuwe Kerstplein in Haarlem... Uh, en op het grote podium op de Grote Markt en ook op de Oude Groenmarkt... meer de blues en de poppy uh, uh, muziek, zeg maar. Haarlem uh, Jazz, een heel groot festival altijd... en hele prominente artiesten, waaronder andere Oletta Adams... die daar op het Nieuwe Kerstplein uh, haar vuuroren uh, geeft natuurlijk... Madeleine Bell die is ook uh, te gast op het uh, Jazz Festival, luisteraars. En voor de mensen die dat helemaal uh, niet zegt... heb ik hier een werkje van niemand minder dan Madeleine Bell. On a wonderful day like today... I defy any cloud to appear in the sky... There any raindrop to plop in my eye... On a wonderful day like today... On a wonderful morning like this, when the sun is as big as a yellow balloon, even the sparrows are singing in tune. On a wonderful morning like this, on a morning like this, I could kiss everybody. I'm full of love and goodwill. Let me say, furthermore, I'd adore everybody to come and die. The pleasure's mine, and I will pay the bill. May I take this occasion to say that the whole human race should go down on its knees, Kiss everybody. I'm full of love and goodwill. Let me see. Furthermore, I adore everybody. Coming down, the pleasure's mine, and I will pay the bill. May I take this occasion to say the whole human race should go down on its knees. Show that you're free more. en U kunt haar vanavond vanaf 8 uur en tot half tien zien op het Nieuwe Kerkplein in, uh, in Haarlem, waar ze optreedt, Dolly. Geweldig, hè? Ja, goed, hè? Ja. Allemaal uh, grote namen dit jaar. Op, uh, het is, ze, hebben goed, uh, ze gaan groots uitpakken dit jaar, inderdaad. Helemaal mooi. Ja. Nou, op de Grote Markt uh, uh, vanavond, uh, even kijken wat ik daar ja, allemaal kijk, van bij zie even. komen. Ja, Sabrina heel... Stark om kwart over zeven. Half negen, uh, uh, Christ, wat dat precies, uh, wie dat precies zijn, weet ik niet. Maar... Crystal, Oh, Crystal, oké. Okay. Oh ja, precies. Ja. Ja, nou, ja, ik prak het Was dat niet. ook niet zo'n uh, zangeres uit een van die uh, talentenjachtprogramma's uh, in Nederland? Volgens mij wel. Ja, Volgens he? mij wel. Ja, in ieder geval uh, dat dus om half negen tot kwart voor ja. tien. En dan kwart voor tien wordt zij opgevolgd door Saxophonation. Dat zullen een aantal blazers zijn die daar uh, hun kunsten gaan vertonen. Dan Lucien Port en uh, Sammy Stix om kwart voor elf tot twaalf uur en om... Uh, Vanaf 12 uur tot 5 uur, die officieel uh, Harlem Jazz After Party. En dat gebeurt allemaal in Club Ruis. Nou, nou dat gaan wij niet halen. Dat gaan wij niet nee, nee dat nee. liggen wij al lang op één oor. Ja, maar ja. wel een heel interessant programma. Ja, en, ja geweldig. En, en dus, ja, inderdaad, die Madeleine Bell, dus vanavond, die ik zojuist liet horen vanavond om 8 om uur tot half 10. Die wordt dan opgevolgd, opgevolgd op het nieuwe kerstplein door de AJ en M-band. Onder leiding van Colin de Vries en uh, Vivienne ja, ja, en uh, tien uur Shirma uh, Rouse. Ja. En om half twaalf de HJM-band en... Uh, Soul. Dan, ja, Futuring Boys Harmony en Soul. Ja, en er is nog veel meer mensen allemaal uh, te horen en te zien. Want er zijn vijf podia die meedoen, hè? verspreid door de stad. Ja, precies. En u kunt het allemaal vinden. Het hele agenda kunt u terugvinden op harlemjazzandmoor.nl. Dus nou, dan hè. kunt u op uw gemak alles eventjes doorlezen... en kijken waar uw uh, voorkeur naar uitgaat. Nou is het kwart voor twee. En normaal, ja. ge normaal gesproken hebben we rond kwart voor twee... altijd een oproepje, dolly. Heb jij vanmiddag nog iets? Nee, dat het oproepje is op dinsdag. Hè? Oh, okay. Ik heb op kwart voor twee op donderdag... mag ik altijd een plaatje aanvragen. Oh, dat is waar ook. Ja. Oké. Okay. Ja, en, en ik had uh, vandaag heb ik gekozen voor uh, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares, Ja. Omdat... Uh, dat, dat, dat is zo raar. Kijk, toen mijn eerste kleinkind uh, onderweg was... Mm -hmm. toen ging ik samen met mijn dochter... gingen we een mooie geboortekaartje uitzoeken. En nou, wat voor tekstje moest erop. En toen kwam ineens, kwamen we ineens op dit nummer. En sindsdien, als je dan zo'n nummers aan zoiets hebt opgedragen... aan de komst van je eerste kleinkind... en het staat dan ook zo mooi op dat geboortekaartje. Ja. Heaven must be missing an angel... because you're here with me right now. Ja. Dan, uh, dan raakt... je kan dat nooit meer loskoppelen van elkaar... Nee, het blijft dus elke keer als ik dat nummer hoor, oh, dan raak ik weer helemaal vol van het idee dat ik oma ging worden. En dan kan ik dat zo terugroepen. Wat is dat een, een, een mooie periode en een mooie gebeurtenis in een moeders leven. Dat je oma wordt van je... Kleinkinderen ja, en... Maar denk nou niet dat het alleen maar voor oma's geldt. Geldt voor opa's ook. Opa's, dat ja. zal ook wel, maar daar kan ik natuurlijk niet over meepraten. Ik nee, heb maar ik het wel. natuurlijk een beetje over mezelf. Ik ben al zo, nou, baas, ik heb ja ja kleinkinderen. Maar vind jij dat dan ook niet? Dat dat eigenlijk zoiets moois is als je weet dat jouw kinderen... het leven gaan doorgeven aan je kleinkinderen? Het ja, is dus ook een beetje een compliment, toch? Zeker weten, ja. zeker weten. Vind ik ook. En ja. vandaar dat ik dit nummer dus heel graag zou willen horen. M hoe Hoeveel kleinkinderen heb jij, Dolly? Ik heb drie prachtige kleinzoons. Oké. Okay. Alle drie even verschillend van elkaar. Totaal andere jongens, maar het zijn moordknullen. Ik heb twee kleinzoons. Ja. En drie kleindochters. Zo, dat, ja, dat is natuurlijk ook heel Maar apart. die kleindochters die ja. zijn inmiddels ook alweer een beetje groot. eigenlijk. Oké. Oh, Oké. Okay. <laughs> <En, Okay. laughs> dus nee, bij mij de... zijn ze nog klein. Okay. Acht, vijf en drie jaar nou. Maar uh, het zijn mijn grootste vrienden, hoor. Maar je geniet er volop van. En, Ik een, wel. en een van die kleinkinderen was dus een engeltje. Ja, zeker. Missing an Angel, Travaris. Ik draaide hem speciaal voor Dolly Tempiric. En u luistert nog altijd naar ZFM Luncht. Goedemiddag. Ook namens Dolly natuurlijk. Even serieus nou, mensen. Ga er even voor zitten. Zet je glaasje melk even neer. Want eventjes serieus nou, hè. even luisteren. Opnieuw beginnen. Kent u die.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 Nou, dat doen we met de lunch niet, uh, Dolly, hè? Spekjes. Ik lust overal spekjes <laughs> bij. Oh, heerlijk. <laughs> Bedankt, dominee Remdaat, want die was hier even in de studio aanwezig om ons even toe te spreken. Ja, eventjes, eventjes het serieuze uh, uh, hart tot de riem, zal ik maar zeggen. Ja. ja. <laughs> uh, ik kijk op mijn klokje, door en uh, ja, wat zie ik? Het is wel weer tijd, stof. Ja, Is <laughs> ja. Dus verdorie, het gaat allemaal zo snel. Ja. Maar ja. ik heb nog een leuke afsluiter. Wat gaan we af, hoe gaan we afsluiten vandaag nou, zo? we gaan uh, teruglopen naar huis. Zo. Walk Right Back. Dat ja. is natuurlijk de titel van een nummer van de Everly Brothers. Mooi. En uh, daar neem ik afscheid uh, mee. Maar ik ben er vanavond weer, dol. Ja, ja. en straks uh, na ons komt uh, Bart van der Meer. Oké. Okay. Met uh, Boulevard, dus Leuke nog meer, liedjes. Dus nog meer, nog meer. Ja, en daarna na Bart van der Meer kunt u luisteren naar Hans Wassenaar. Ja. En daarna komt Alternative Radio. Dat is meer voor de jongeren, maar erg uh, leuke, aparte muziek. En wat er daarna als klap op de vuurpijl vanavond... mooie ballads. Mooie ballads, ballads. Gebracht door Charles Duijf. Zo is dat. Ja. Vanaf tien uur vanavond. Blijf luisteren naar ZFM Zandvoort luisteraars. Ik dank u voor het luisteren vanmiddag. Goeie bekomst van de lunch. En uh, medenames namens Dolly nog een hele fijne... donderdag. Zo is het. <middels>